Mark Hokke met het NOS-journaal. De regeringsleider de strategie voor de onderhandelingen over de brexit. Dat heeft EU-president Tusk bekendgemaakt. De leiders spraken elkaar op een top in Brussel. In de richtlijnen staat dat de Europese Unie pas met de regering in Londen... wil praten over de toekomstige relatie als de uittreding uit de Unie is geregeld. Premier Rutte vindt dat Henri Keizer, partijvoorzitter van de VVD kan blijven... zolang het onderzoek naar hem loopt... Rutte noemt Keizer een integere man en vindt dat hij adequaat reageerde op berichten over een zakendeal in 2012. Volgens onderzoeksjournalisten heeft Keizer veel te weinig betaald voor de overname van een crematoriumbedrijf. Rutte heeft het over privéactiviteiten. Gisteren gaf Keizer een verklaring tegenover de pers, al mochten de onderzoeksjournalisten die het verhaal over de zakendeal hadden ontdekt daar niet bij zijn. Volgens Rutte liggen alle feiten op tafel. De afsluitdijk richting Noord-Holland is dicht... omdat de brug bij de lorenz bij Korenwerdener Zand, kapot is. De klep kan niet meer dicht. Er zou een monteur onderweg zijn om de brug te repareren. Bij een explosie en brand in een vakantiehuisje in Nunspeet... zijn vier gewonden gevallen. Het zijn een oma, twee kinderen en hun moeder. Ze werden door andere campinggasten uit het huisje gehaald... en vanwege hun brandwonden onder de douche gezet. Inmiddels liggen ze in het ziekenhuis. Vanmiddag is er een bijeenkomst voor campinggasten die geschrokken zijn en naar huis willen. In Maastricht is vannacht geprobeerd bij acht huizen brand te stichten. Er werden brandende folders door de brievenbussen geduwd. Bij één huis vlogen de gordijnen in brand. Bij andere woningen is alleen schade aan de voordeur. De politie onderzoekt of er camera's in de buurt hangen waarmee de dader is gefilmd. Het weer, de zon schijnt zo nu en dan, maar er zijn ook geregeld wolken. Lokaal kan er een buitje vallen, het is ongeveer 13 graden. Morgen is een vrij zonnige dag. Er staat wel een krachtige oostwind. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Na het weekend wordt het wisselvalliger en frisser. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Hoka van de ANWB. In de Randstad is de A15 de Gorkum richting Rotterdam dicht bij haringsveld giessendam Dat komt door een ernstig ongeluk. Er staat inmiddels drie kilometer file. De afsluiting duurt waarschijnlijk tot half drie. Het verkeer kan het beste bij Kloop de Gorkum, de Borde, Breda, Roosendaal volgen. Op de N302 de enkhuizen er staat voor Lelistad drie kilometer file met ongeveer twintig minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. Is zin in ZfM, -M -M. Met nu Zandvoort op zaterdag. I love, I love. Solo in tuo. Yo quiero acabar. Todos esos besos. Que te quiero dar.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 een hele goede middag. Een zonnige zaterdagmiddag hier in Zalvoort. En dat hoor je ook aan de muziek bij ZFM. De eerste na het weer van twee uur. Eric Iglesias en Duella El Corazon. Jawel, het zonnetje schijnt. En dat betekent dat Albert-Jan en ik weer binnen zitten. Goedemiddag Albert-Jan. Eh, goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars, goedemiddag kijkers niet te vergeten. Ja, weer een prachtige zaterdagmiddag. Ja, euh, wat een mooi weer, hè? Met een heerlijk zonnetje. En uh, ja, traditioneel getrouw zitten wij dan weer binnen, hè? Hoe was jouw koningsdag, trouwens? Uh, kort, maar krachtig. Nee, maar krachtig. Het was, het was heel gezellig. Het was, ja, het was slecht weer voorspeld, maar het was middags gewoon prachtig weer. Ja, heerlijk. En uh, leuke muziek. Levend, ik heb geen, geen, geen onvertogen woord uh, meegemaakt. Gewoon gezellig, zoals een koningsdag behoort te zijn. Oké, okay, nou, twee dagen verder en we zitten er weer ja, zoveel op zaterdag. We zit een beetje tussen wal en schip, hè, want de volgende week... Hebben we natuurlijk op 4 mei dodenherdenking. 5 mei weer bevrijdingsdag. Maar goed, wij gaan, wij gaan vandaag weer drie uur lang Zandvoort op zaterdag voor u presenteren. Wat gaan we doen? Natuurlijk, uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus houd u pen en papier bij de hand... Want er is natuurlijk weer van alles te doen in en rondom Zandvoort. En met name dit weekend voor de liefhebbers van historische auto's. Dit weekend twee dagen lang de historische Zandvoort Trophy... op het circuitpark Zandvoort. Met een overladen programma deze twee dagen. Dus liefhebbers van historische en klassieke auto's... motoren en liefhebbers van races van oude auto's. Schroom niet, ga lekker naar het circuit. Zeker met dit weer. En ga genieten van deze historische Zandvoort Trophy vandaag en morgen... Half drie hebben we het weerbericht. Blijft het zo, wordt het misschien wellicht morgen nog mooier. En hoe ziet het de komende week eruit? U hoort het allemaal rond de klok van half drie tijdens het enige echte Zandvoortse weerbericht. Ook het dier van de week om half vijf ontbreekt niet en die luistert deze week naar de naam Lopke. Het gedicht van de week, ja, het kijkt nog even terug naar Koningsdag, die prachtige dag waar, waar het toch een hele mooie ochtend was. En met toch met mooi weer. Dus ook dat stond in een goed gesternte. Het gedicht van de week sluit daar een beetje op aan om kwart voor vijf. Onder de titel Proosten. Verder natuurlijk hebben we Zandvoorts nieuws in het kort. Kijken we vooruit naar 4 en 5 mei. Volgen we vandaag ook de laatste thuiswedstrijd... en alweer van dit seizoen van SV Zandvoort. SV Zandvoort speelt vandaag thuis. En dan hebben we het over voetbal tegen Hoofddorp SV1. De wedstrijd begint om half drie. En onze verslaggever Joop van Nes is daar voor ons aanwezig. En tien over half drie gaan we voor het eerste keer schakelen. En terwijl ik dit allemaal oplees, kijk ik met één oog ook naar de televisie. Want momenteel is de, Formule 1 van de kwalificatie van de Formule 1 van Rusland in Sochi aan de gang. Hij is om twee uur gestart. Ook zullen wij daar natuurlijk de, de ontwikkelingen in het komende uur voor u volgen. En wellicht dat we Max Verstappen in de derde kwalificatie nog weer terugzien. U hoort het allemaal, als u aan de radio blijft zitten, wij volgen het voor u. Verder laatst u ook nog sport kort, nog wat Formule 1 nieuws uit de Pitstraat. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM. Ja, en ondertussen kijken we ook naar de Q1 op dit moment. Plek nummer vier voor ons eigen Max Verstappen. En dit is een leuke single van onze Zuiderburen van... De Lost Frequencies, It is All or Nothing. All or nothing You know what you're doing, but the clock is ticking Give it your best and then you're on to something Then keeps on getting closer, closer All or nothing Everything's silent in your head, you're sweating So you're not sure exactly where you're heading The new song for Lost Frequencies, oh "Horia," and All or Nothing. And here is Michael Jackson. Zo schreeuwde die eruit hè? Michael Jackson en Dirty Diana. Een uh, hit van alweer heel veel jaren geleden. Inmiddels kwart over twee, Zandvoort, een hele goede middag. Leuk dat jullie luisteren naar de Zandvoortse radio. En we hebben nu het nieuws in het kort voor je. We gaan even terug naar afgelopen woensdag. Allereerst woensdagochtend. Want de koninklijke onderscheidingen, een viertal, zijn in vier, vier zandvoorters... voor hun vrijwillige en langdurige verdiensten voor de samenleving... door burgemeester Niek Meijer woensdagochtend onderscheiden. Maaike Koper werd benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau... vooral voor haar landelijke werk ten behoeve van opleidingen in de horeca. Cor Haagsman, Ton Drommel en Ernst Brokmeijer werden benoemd... als lid in de orde van Oranje-Nassau... voor hun langdurige vrijwillige inzet op lokaal gebied. Alle werden ze aangesproken met de woorden... het heeft zijn majesteit behaagd om... waarna de burgemeester de bijbehorende linten opspelde. Ze werden alle vier met een smoes naar het raadhuis gelokt. En woensdagmiddag heeft diezelfde burgemeester Niek Meijer... ook nog een vijfde koninklijke onderscheiding aan een zandvoorte uit mogen reiken. In pluspunt was Wim Bredhauer zijn normale werk, vrijwillige werkzaamheden... voor de samenleving aan het verrichten. Hij werd totaal verrast toen circa 30 mensen via de achterdeur binnenkwamen... Na de woorden, het heeft zijn majesteit behaagd om, kreeg ook hij de versierselen behorende bij de onderscheiding lid van in de orde van Oranje Nassau opgespeld. Hiermee kwam het aantal gedecoreerde zandvoorters rond Koningsdag 2017 op vijf te liggen. Namens ZFM, uw lokale zender, van harte gefeliciteerd met uw koninklijke onderscheidingen. Ruim zesmaal maal het maximum. geheel iets anders. Een 20-jarige bestuurder uit Zandvoort is in de nacht van donderdag op vrijdag aangehouden op de zeeweg. Hij bleek ruim zes maal te veel gedronken te hebben. derhalve moest hij zijn rijbewijs inleveren. Op een vrijdagmorgen moest een 20-jarige man uit Zandvoort zijn rijbewijs inleveren. wegens het rijden onder invloed van alcohol. Omstreeks uh, kwart over één nachts controleerde de politie een personenauto op de zeeweg. De bestuurder bleek alcohol te hebben gebruikt. Hij blies 590 ug omdat het hier om een beginnend bestuurder ging, mocht hij niet meer dan 90 uur alcohol in zijn adem hebben. Hij blies derhalve 6,5 maal het voor hem geldende maximum. Hij kreeg uiteraard een procesverbaal en zijn rijbewijs werd ingevorderd. Rotonde viersprongs s'avonds dicht. De rotonde op de Zandvoortse weg, die bij de viersprong in Aardenhout wordt van 1 tot en met 5 mei tussen 8 uur s'avonds en 5 uur s ochtends afgesloten. in verband met werkzaamheden. Het verkeer uh, zal worden uh, omgeleid. Overdag is de rotonde wel open voor al het verkeer. Dat meldt de gemeente Bloemendaal waar Aardenhout onder valt. Dus houd u daar rekening mee. Tot zover het Zandvoorts nieuws in het kort. Ook naar te lezen uiteraard op onze eigen CFM-app. En die kan je downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek even onder ZFM Zandvoort en download hem nu. Je blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes. Het Zandvoorts nieuws. Ja, er gebeurt toch behoorlijk wat hier. Hij heeft een uh, klassieker, hè. deze single van uh, James Brown, uh, Living in America. Zie je hem tot van op 106.9 in Zandvoort en de regio, kabel 104.5 en sinds kort ook op DAB. Nou, wat het inhoudt, dat vertellen we zo. We hebben altijd al heel goed op de vrijdagmiddag. Tussen 3 en 5 wordt hij uitgezonden bij ons de Euro Breakdown. Daarin word je de 40 beste plaats van Europa keurig bereikt zet door nog Smulder. Mulder. Jawel, daarover binnenkort veel meer. En ook deze plaats staat genoteerd in onze eigen Europese hitlijst. Cooking on three burners waren dat, en Mind made up. Ja, DAB+. Plus. We hebben er wel van gehoord, maar wat houdt het in, Albert-Jan? Uh, ja, luisteraars en kijkers. Uw, uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort is vanaf vorige week... als een van de eerste lokale omroepen van Nederland ook te ontvangen... via de zogenaamde Digital Audio Broadcasting Plus, de opvolger van de FM-band. Dit gebeurt via een, de tijdelijke testlicentie op kanaal 5C van Eurosound Haarlem die hiermee ervaring wil opdoen. CFM Zandvoort, uw lokale zender, is hiermee vanaf nu... samen met onder andere Seaport FM en Dance Radio in de grote regio... digitaal te ontvangen op uw portable of autoradio... via zogezegd de afkorting DAB+. En daar zijn wij als CFM'ers hartstikke trots op. De ontwikkelingen van DAB+, als toekomstige vervanging van de analoge FM... maakt in Nederland een stormachtige ontwikkeling door... Hoewel DAB Plus radio's slechts 15% van het totale radioomzet vertegenwoordigen... steeg de omzet vorig jaar met 30%. Bij autoradio's is het percentage aanzienlijk hoger. Dat wordt veroorzaakt omdat 23% van alle nieuwe autoradio's met DAB Plus zijn uitgevoerd. Graag horen wij uh, van u of waar u ons via DAB Plus kunt ontvangen. De reacties zijn van harte welkom. U kunt CFM ook blijven, uiteraard kunnen blijven beluisteren... via de gebruikelijke kanalen in Zandvoort via 106.9 FM... op de kabel via 104.5 FM en via www.zfm-live.nl... of via onze ZFM Zandvoort-app en op uw tv-kanaal 40. Maar Digitaal Audio Broadcasting Plus komt eraan. En de, zo is dat. We zijn door dat DAB Plus wel een heel kenmerkend uh, punt in Zandvoort kwijtgeraakt. Hè? Ja, ja, ja je, je hebt niet meer uh, zo'n grote mast nodig. Hè? Dus, nee, ja. onze stond op, op die grote mast stond op het dak van, uh, van het Bouwers Palace Hotel. Maar gaat u, kijkt u maar eens even, daar is iets weg. En dat heeft natuurlijk alles te maken met DAB+. Oké, kanaal 5C te ontvangen in de grote regio van Zandvoort. Tot aan Amsterdam, Albert-Jan. Gewoon op de autoradio. Hartstikke leuk. En de portable radio CFM Zandvoort. Kanaal 5C via DAB+. Zodat ik het CFM weer maar eerst UB40 en Red in the Kitchen. niet echt vrolijk van wordt. hè? Red in the kitchen. We kijken ondertussen eh, voordat we naar het weerbericht gaan even naar eh, de kwalificatie van de Formule 1. Max Verstappen is door naar Q2. Daarover straks veel meer. Maar eerst onder meer het weerbericht voor de komende dagen. Vandaag een heerlijke dag in Sanford Abeljan. Ja en het blijft op deze zaterdag droog en geregeld schijnt de zon. De wind waait uit het zuiden en is zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar een graad of 12. Vanavond en de komende nacht is het droog... met een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Bij zwakke tot matige zuidoostenwind... daalt de temperatuur naar een graad of 4. Morgen blijft het ook droog met naast vrij veel hoge wolken... ook geregeld de zon. De wind waait matig uit het zuidoosten en de temperatuur stijgt... Naar een zeer aangename waarde van 17 A18. Lekker. Maar na morgen er schijnt dus geregeld de zon, maar is er soms ook een bui mogelijk. De wind waait zondag. Vanuit het Noordoosten en de temperatuur stijgt naar waarden rond de 13 tot 15 graden. Dus ook morgen een prachtige dag en daarna wordt het weer wat minder. Maar in ieder geval genoeg reden om dit zonnige weekend te vieren in Zandvoort. Zo is het, het weer eens naar te lezen op www.ricoweer.nl of kijk ook eens op www.meteopagina.nl. Dat was het weer.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 Krijg je nog meer zin in de zomer met Sam Veld en Summer on You. De levert ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. -M -M. En digitaal te ontvangen in Zandvoort en de regio op kanaal 40. En dat allemaal via SIGO. Hier zijn de 3 Degrees. We hem zomaar even op deze zaterdagmiddag bij CFM. De single van The 3 Queens en Dirty All Men. We gaan live schakelen met uh, Jovenis. Die is vanmiddag op uh, Duintjesveld aanwezig. De laatste thuiswedstrijd van het seizoen van SVS Zalvoort. Vandaag tegen Hoofddorp. Goedemiddag uh, Joop. Goedemiddag Rob en Luisteraars. Ja, de laatste reguliere thuiswedstrijd uh, moeten we zeggen. Want er is nog steeds een kans dat Samson na competitie gaat spelen. Dat is een beetje ingewikkeld om uit te leggen. Zandvoort heeft geen één uh, uh, periode gewonnen. Komt net ook niet in aanmerking om die laatste te kunnen winnen. Maar, maar. Als Blauw-Wit kampioen wordt, en dat zit er heel dik in. Dan komt er een periodetitel vrij. Blauw-Wit heeft al een periodetitel te pakken, de tweede. En als die dan uh, kampioen wordt, dan komt uh, hij uit de tweede, te, uh, tweede periode die komt vrij te staan. En die gaat dan, let op, naar de eerste ploeg de, uh, van bovenaf... die geen periodetitel heeft. En dat zo... Boven Sanford staat Blauw-Wit, die heeft de periodetitel, wordt kampioen. KGA heeft de periodetitel en VVC staat boven Sanford, heeft de periodetitel... Zomvoort is de vierde en heeft geen periodetitel, maar de eerste dus die uh, geen periodetitel heeft. En dan komt het dan in de aanmerking voor. Nou, dat is de enige hoop die we hebben. Dan moet de volgende week een gunstig resultaat zijn in de uitwisseling tegen Kagia. Ja, dat zou wel een hele grote verrassing zijn, uh, Joop, als dat gebeurt. Nou ja, we waren in ieder geval kampioenschap gegaan. Maar het is nu een verrassing dat ze alsnog in aanmerking kunnen komen voor die periodetitel. En dat is heel erg belangrijk. Want daardoor, ja, ik weet het, en elk jaar zeg ik het weer, want de laatste drie jaar heeft Stanford steeds mee moeten doen. Om die periodetitel. Is het een tombola. En dat is het ook echt. Ik kom ploegen tegen die echt in de winning moeten zijn. De ploegen die de laatste periode goed hebben gepresteerd. Die zijn in de winning moeten. En die, moet je, die kom je dan tegen. En dan gaat hij Stanford schoren. Nee, Oh! oh. Oeh, oh, oh, bijna, bijna Patrick van de Hoort. Ik heb die kwalijk dat even onderbrak, maar het was eventjes een erg noodzakelijk, Want Patrick van de Hoort kwam er doorheen, maar vindt de keeper op zich. weg. Oké, okay, maar goed, Zandvoort uh, kan dus uh, voor die periode die tot in aanmerking komen... Uh, dan zeg ik als volgende week tegen Kagia een goed resultaat wordt uh, geboekt. Um, Verder is Zandvoort op dit moment uh, niet helemaal compleet. Kas, uh, nee, niet kas, moet ik zeggen... Um, uh, even naam kwijt Een van de, de grote heren zit op de bank Is gebaseerd uh, Dus zijn luizen is nog steeds gebaseerd Waarvan ik hoor dat hij deze week, week weer gaat trainen Nou dat is dan weer gunstig en Zandvoort, dat, uh, dat, uh, daar gingen allerlei geruchten over transfers. Er zou een vriendenteam komen waar een de, de groot deel van het eerste naartoe zou gaan. Dat gaat niet door, die plannen. En ik laat zelfs vertellen of dat waar is. Is een tweede, dat houdt dus nog even een slag om de arm. Dat een, een kas... Uh, uh, uh, nou, nee, ik moet het anders zeggen. Dat er twee goede spelers van Zandvoort... Water onder andere. Die gaan terugkomen naar zonfer En Max Aardenberg, die bij Edo speelt. Die, die laat uh, komende week, begin van komende week... Uh, horen of hij ook weer naar zonfer terugkomt. En dan krijgt zonfer zomaar ineens een verslapping. Wordt een versterking. Een behoorlijke versterking. En dat is, uh, ik moet zeggen, Fries. daar Fries. Die naam kon ik even niet vinden. Carsten Fries, die eerst heeft bij Lisse gespeeld. Die ging naar Lisse voor het eerste. Dat is tweede divisie. Dat heeft hij niet gehaald. En komt nu... Uh, zo goed als zeker terug naar Zandvoort. Nou, dat is uh, wat er aan de hand is. Zandvoort speelt vanmiddag tegen Hoofddorp. Hoofddorp is de rode lantaarnendrager in de derde klasse. Heeft van de 19 wedstrijden één gewonnen en één gelijk gespeeld. Heeft dus 4 punten uit 19 wedstrijden. En dat is, uh, ja, ja, ik maak me sterk dat Zandvoort hier niet gaat winnen. Daar geloof ik niet van. Verboet hier winnen en moet met een groot uh, puntenverschil winnen. om gewoon de, de, de, de moed erin te houden. Om zich uh, op de borst te kunnen kloppen. Kijk, volgende week, wij staan daar, wij staan tegen Kagia. Wij moeten hier gaan en we gaan ervoor. Op dit moment spelen we in de zesde minuut. De stand is nog steeds uh, 0-0. Maar we zal gerust al wel in de loop van de eerste en de tweede periode. een heel andere aanzicht krijgen. Graag tot straks. Dankjewel Joop voor dit moment. en uh, straks meer van Joop Verest vanaf Duintjesveld.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 Voor de muziek. Soms koos werkeloos, geen geld op de bank. Soms over een show, ze was de held van de stad. Maar ik heb altijd geprobeerd. En hey, we gaan uh, naar jou, Chris, want jij hebt een doelpunt, Job. Ja, want we hadden vorige reportage, de eerste nog niet afgesloten. Of de bal ging op de stip. En Maurice Ball, die soort de eerste doelpunt voor, zons, voor de stand is 1-0. En we spelen in de zevende minuut. En dat zijn het veel gehouden van haar of van hem. En ze weet, want ik heb het zo vaak gezegd. Yeah. en dat is mijn filosofie, dus doe maar één loop.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 Dus juist van Joop Fles, SV Zandvoort staat voor op dit moment. Tegen Hoofddorp. Op dit moment en 1 de tegen 0. Klant, dan achteraan, achter het verslag van Joop Hoor je deze van de Digidex. En uh, treur niet om hey, mij. Deur. Het is 13 minuten voor 3 uh, uur geworden. Straks gaan we het weer hebben over de Formule 1. Want we gaan uh, zo dadelijk over naar Q3 van de kwalie. Maar eerst even wat uh, nieuws over 4 mei. Aanstaande donderdag. Ja, want de gemeente Zandvoort... ...nodigt al zijn inwoners uit om bij de diverse herdenkingsplechtigheden aanwezig te zijn. Op 4 mei herdenken wij diegenen die voor onze bevrijding de hoogste prijs hebben betaald... ...in de wetenschap dat vrijheid, vrede en democratie geen vanzelfsprekendheden zijn in onze wereld. Steeds vaker beseffen mensen dat het zinvol is 4 mei te herdenken. De gemeente nodigt u hier dan bij ook uit dit samen met de gemeente en vele anderen te doen... ...tijdens een van de herdenkingsplechtigheden die er in Zandvoort georganiseerd worden... De plechtigheden even in het kort. Op donderdag 4 mei om 12 uur de herdenkingsplechtigheid bij het Joods monument op de hoek van de J. van Heemskerkstraat en de Dr. J. G. Metzgerstraat. En die, uh, diezelfde dag om 7 uur s'avonds de herdenkingsdienst in de protestantse kerk, gevolgd door een stille tocht naar het herdenkingsmonument waar de herdenkingsplechtigheid om 8 uur zal beginnen. En de burgemeester en de hele gemeente stelt uw aanwezigheid zeer op prijs om samen met u 4 mei te kunnen herdenken. Al dus onze burgemeester Nick Meijer. Wilt u dat nog alles nog even rustig nakijken? Kijk dan even op de website van de gemeente Zandvoort. Ja, belangrijk om daaraan mee te doen en daarbij stil te staan uiteraard. Hier is Strijtje Oosterhuis in de zee. Zaterdagmiddag van CFM met zojuist treintje Oosterhuis in de zee. We gaan weer live schakelen naar Duitsersveld. Jan is aanwezig bij de wedstrijd SV sanford hoofddorp En hoe is het daar op dit moment, uh, uh, Jan? Ja, er is ja, rond dus een kwartier gespeeld. En we staan nog steeds op die 1-0 voorsprong na het eerste uh, doelpunt, het was een, uh, trouwens een hele mooie beweging van Lucas Verstraten, die in de 60 meter werd neergelegd, er was helemaal geen protest mogelijk, het nou, was ook in de zaken, het ook niet, de bal ging op de stip en Maurice Molden zette zich erachter en die maakte die 1-0. Daarna heeft Van Van eigenlijk geen kansjes meer gehad, ook de, uh, nee kansjes moet ik zeggen, uh, maar het is wel constant in de aanval en uh, nu gaat dan uh, de bal via uh, Verstraten uh, over de zijlijn en uh, mag hoofd erop gaan gooien op een eigen helft, dik op een eigen en het is ondertussen gebeurd. Uh, Verstaat En nu een balbezit. Via Willem Kreugen. Kreugen naar. Even kijken. Van de Linden. Van de Linden terug naar Kreugen. Kreugen naar Middelland Berk belenkamp Berg belenkamp helemaal aan de andere kant. En daar speelt op dit moment. Even kijken. Uh, kon ik niet goed zien. Zelfs vanwege. Maar we In ieder geval Marie Bol nu. Bij 16 meter. Geeft die bal voor. En Kreuger kan er net niet bij komen. Om die bal in te koppen. Wordt weggehaald door Hoofddorp. En de gevaar is nog niet geweken. Want. Uh, uh, Berg belenkamp nu. Ja, dat is, dat is een mooi schot daar van van Lucas van Straten vanaf de 16 meterlijn maar terecht ter op de keeper af die komt die bal vrij simpel wegspelen en de bal is nu weg over de zijlijn en Stamson mag gaan gooien op eigen helft, eh, zo snel gaat het hier Stamson is gedreven die, die wil meer doelpunten maken en kan ook meer doelpunten maken tegen deze Poeg die in 19 wedstrijden pas 4 punten heeft gescoord of, nee, dat zeg ik verkeerd 4 wedstrijdpunten heeft gehaald Zandvoort weer een aanval. Dat is Marie Kool. Die zet zich af tegen zijn tegenstander. En de bal is voor Hoofddorp. Dat we mag gaan proberen te bouwen aan een, een aanval. We spelen in de 17e minuut. stand is nog steeds 1-0 in het voordeel van Zandvoort. En na het nieuws komen we graag weer bij u terug. Zo is dat Joop. Zometeen naar het nieuws en weer van 3 uur. Meer over deze wedstrijd. Nog twee platen tot aan drieën. Waaronder deze van Ed Sheeran. Hier is Shape of You.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 blijft gewoon een uh, lekkere plaats. Deze van uh, Ed Sheeran, you're the shape of you. Als uh, een de laatste plaat uh, in het eerste uur van Zandvoort op zaterdag. Zo meteen na het nieuws en weer van drie uur... zijn we er nog twee uur lang vooruit de studio aan de Tolweg Tina. En wij zijn uh, Albert Jan en ikzelf. Tot aan vijf uur Zandvoort op zaterdag met nu Koe en de King.